Dit zit van der Linde met het NOS-journaal. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern stapt op. Ze stelt zich niet herkiesbaar en legt volgende maand al haar functie neer. De Sociaaldemocraat zegt na ruim vijf jaar niet genoeg energie te hebben voor een volgende ronde als leider van het land. De komende dagen stemmen leden van haar partij over de opvolging. In oktober zijn er verkiezingen. Toen ze aantrad in 2017 was Ardern de jongste vrouwelijke premier ter wereld. Duitsland is bereid om moderne tanks aan Oekraïne te leveren, maar stelt als voorwaarde dat de VS dat ook doet, dat melden Duitse media. Bondskanselier Scholz zou aan president Biden hebben gezegd dat de NAVO hierin gezamenlijk moet optreden. De Duitsers staan onder druk om Leopard 2 tanks te leveren. De Amerikanen zouden Abrams tanks kunnen sturen. De Spaanse premier Sanchez roept op tot vredesonderhandelingen met Rusland. In een interview met CNN zegt hij dat het belangrijk is om contact te houden met president Poetin. Sanchez stelt voor om het Normandie-overleg nieuw leven in te blazen. Daarin praten Oekraïne, Rusland, Duitsland en Frankrijk over de naleving van de Minsk-akkoorden. In het noordoosten van Congo zijn twee massagraven ontdekt. Rebellen van de Codeco-militie hebben volgens de VN het afgelopen weekend aanvallen op burgers gepleegd. In de graven liggen de lichamen van 49 mensen, onder wie zes kinderen. Acteur Julian Sands wordt al bijna een week vermist. De Brit ging vorige week wandelen in een berggebied in de Amerikaanse staat Californië, maar is niet meer teruggekomen. Sands is bekend van de film A Room with a View en de tv-serie 24. De politie zoekt sinds vrijdag naar hem en een andere wandelaar. De zoektocht wordt bemoeilijkt door regenstormen die over het westen van de VS trekken. Het weer. In het zuiden en oosten kan het flink regenen. Ook sneeuw of natte sneeuw is mogelijk. In de loop van de ochtend wordt het droog. Vanuit het westen breekt de zon door. De maxima liggen vandaag rond de 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files zijn aan het afnemen op dit moment in de regio. Uitzonderingen zijn de A7, Zaanstad richting Hoorn tussen Zaandam en Zaandijk, 10 minuten vertraging door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. En de A8, Amsterdam richting Zaanstad tussen Knoop het Koenplein en Knoop het Zaandam. 10 minuten vertraging en een file van 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM, Zfm. met nu de nacht small tuna fish and one big fish. a start. Here we go again. small tuna Say what? Say what small yeah. oh. I Okay. Time across my mind, I never missed a beat. Can't explain the who or what I was trying to believe. What Time meer op. Elke ruzie maakt ons huisje meer kapot. Stop, stop, stop. stop nou eens met zeiken en boze appjes schrijven. je schrijven. Kriwara steekt de monnen om een kopje kant te krijgen. Ruzies blijven drijven en goede, slechte tijden. Is het nou zo moeilijk om te zeggen, schat het spijt. Anders laat ik los. Als jij me geen waardering geeft, dan houd de liefde op. Anders laat ik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 Blijven drijven en voor de slechte tijd Is het nou zo moeilijk om te zeggen, schat, het spijt oh, anders. Laat ik los oh. Als zij me geen waardering geeft, dan hou de liefde op oh ja, de liefde. Laat ik los Ik laat ze los oh. Schat, dan laat ik los Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Jacinda Ardern heeft haar vertrek aangekondigd als premier van Nieuw-Zeeland. Ze zegt niet genoeg energie te hebben om door te gaan. Ardern stelt zich niet herkiesbaar en stapt volgende maand al op. Ze is dan ruim vijf jaar premier geweest. In het noordoosten van Congo zijn twee massagraven ontdekt. Rebellen hebben volgens de VN aanvallen op burgers gepleegd. In de graven liggen 49 mensen, onder wie zes kinderen. En Formule 1-coureur Nick de Vries is voor de rechter gedaagd... door een van zijn geldschieters, dat meldt het Financiële Dagblad. Volgens deze geldschieter zou de coureur zich niet aan afspraken hebben gehouden... over een lening die hij kreeg. De Vries spreekt de beschuldigingen tegen. En het weer winterse buien vanochtend. Vanmiddag wordt het maximaal een graad of 4. CFM. Het ritme van Zabor. CFM. you yeah.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 kids the gift that can be given through a wish list we'll pray to god that something out there's listening lift your chin close your eyes i'll be by your side cause i sigh i can get you out of my mind Now, looking at the stars in the sky oh, you're fighting with your angels in wow Take it, take ontdekken gaat zonder mij, voor altijd, ik ga nergens heen, nergens heen. Dit is ZFM. Het NOS Nieuws van 7 uur.